1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De vierde nacht op rij onrustig. Tot het eind van de avond was het nog gemoedelijk. Maar daarna sloeg de sfeer om. De ME heeft daarom het Hobbemaplein afgesloten. Bij het plein zijn ongeveer 100 mensen ingesloten... die volgens de politie worden aangehouden wegens samenscholing. Ze worden één voor één afgevoerd. Sinds maandagnacht is het onrustig in de Haagse Schilderswijk... na de dood van de Arobaan Michan Rikes. Die is hoogstwaarschijnlijk omgekomen door politiegeweld bij zijn arrestatie. Maleisië is van plan de VN te vragen om een tribunaal op te richten om de verdachten van de mh 17 ramp te vervolgen. Het land zou daarvoor een resolutie willen indienen in de VN-veiligheidsraad. Volgens Nieuw-Zeeland, dat nu voorzitter is van de raad, werkt Maleisië samen met Nederland, België, Australië en Oekraïne. Een woordvoerder van buitenlandse zaken kan dat nog niet bevestigen. Eerder ja, werd al bekend dat Nederland nadenkt over een VN-tribunaal. Rusland heeft in de Veiligheidsraad gezegd dat het nog veel te vroeg is om na te denken over hoe de verantwoordelijken voor de ramp vervolgd dienen te worden. De politie van Venendaal heeft in een opslagbox een groot aantal wapens uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Agenten waren gaan kijken naar een anonieme tip. In de opslagruimte werden acht geweren, een mitrailleur, antitankwapens en handgenaat gevonden. De wapens waren van een 40-jarige verzamelaar uit Drunen. Door een stroomstoring is aan het eind van de avond het treinverkeer van de naar Utrecht korte tijd komen te liggen. De storing was in de nieuwe verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht. Rond 11 uur was de storing verholpen en werd het treinverkeer weer opgestart. De storing is mogelijk veroorzaakt door blikseminslag. Het weer, het is wisselend bewolkt, met hier en daar nog een enkele onweersbui, soms met hagel. De buien trekken langzaam naar het noorden. Morgenochtend breekt al snel de zon weer door. Met 25 tot 32 graden is het minder heet dan vandaag. Dit was het in een Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met een. Met de nacht van de Bruisende Rock natuurlijk. Ik was eventjes weg, maar daar ben ik weer. We gaan even de gitaartjes stemmen. Althans, Richie Blackmore die doet dat. Richie Blackmore is de gitarist van uh, Rainbow. En natuurlijk, waar was je nog meer van? Deep Purple, natuurlijk, hè? Samen met Klein Hughes, Onder meer. David Coverdale. Ian Gillen. Ian Pace. Haal ze allemaal door elkaar. Kloon natuurlijk. En dan zanger, ja, haal ik hem toch nog eventjes naar voren. Ronnie James Dio. Catch the Rainbow. Dit is toch hemelse muziek? En je hoort het allemaal bij ZFM Zandvoort. Het lokale station. Nou ja, lokaal. Wereldwijd zitten we op het moment. Als ik naar ja, de landen die, uh, die luisteren... dan kan ik zeggen, ik ben er trots op. Jawel. Ik kreeg net, het, uh, net een vraag of uh, dit de top 100 aller tijden was. Nee, dat is het niet. En uh, wat is het dan wel? Nou, dit is de nacht van de bruisende rock. En de top 100 komt later dit jaar... En uh, de informatie daarover komt vanzelf. En uh, verder was de vraag of ik de hele nacht deze, <laughs> deze herrie ging draaien. Ja, ik weet er niet uh, waarom niet. Maar ja, goed. Uh, we blijven natuurlijk uh, altijd goed bezig om het beste te draaien. En ook rustige nummers, hè. Dus bijvoorbeeld, uh, dit is uh, een van mijn favorieten. Mag ik niet zeggen, maar goed, het is uh, geen verzoek. Ja, een verzoek eigenlijk wel van mezelf. En die is voor iedereen die het nummer ook mooi vindt. Ik hoop dat hij het doet. Ja, hij doet het. Brothers and Arms van de Diet Straits. Iets heel anders nu. Ik geniet er maar van. En als je een verzoekje hebt... je wepen te vinden. Frost-covered mountains are home now for me, when my home is the. Lord. Through these fields of destruction, baptisms of fire. to Nou, ik weet niet hoe het uh, jullie verging, maar uh, ja. Ik word er altijd uh, vrij rustig van. Terwijl ik altijd al rustig van mezelf ben, maar. <laughs> We gaan dus even verder met een stukje van Gary Moore: Persian Walkways. De live versie dit keer. Fijn dat je erbij bent, jawel. Looking back at the forest Those summer days spent outside okay. Oh, I could write you paragraphs Gary Moore en Phil in It, Een van de beste nummers live. Ja, dat vind ik in al mijn simpelheid. <laughs> ik heb eens een keer een... Um, eens een, keer een ja, iedereen hebt dat. Hè? Ik bedoel, je bent... Uh, je, je, we zijn allemaal mensen, dus uh, je moet bepaalde dingen. Moet je gewoon geregeld hebben. En, uh, dan maak je bijvoorbeeld de, de Dela Top 10. En uh, dan kun je dus zelf bepalen... wat, uh, wat voor muziek dat je wil horen bij, uh, bij je begrafenis, zeg maar... En, uh, nou, ik kan je vertellen, mijn begrafenis uh, duurt vier jaar. Want <laughs> ik heb geen tijd genoeg anders. We gaan verder met Journey, Wind of March. Journey, Wind of March. Je luistert naar de nacht van de bruisende rok. Uh, dit is het mooiste wat je kunt doen. Hè? Als kind had ik al zoiets van, in die tijd van, van Radio Veronica... had ik zoiets van, uh, als ik later groot ben, dan, uh, dan wil ik dat ook. Nou Op een schip zit ik niet, maar wel in de buurt natuurlijk. Let's Zeppelin, in Stairway to Heaven. I'm Zizi Top met uh, Rough Boy. En wat is het geluid van de nacht? De nacht van de bruisende rock natuurlijk. Je luistert naar ZFM en mijn naam is Willem Bruist. En we gaan verder met uh, alweer een oudje. Het zijn eigenlijk allemaal oudjes, maar goed, dat ben ik ook. <laughs> Nirvana, The Man Who Sold The World. En je kent het natuurlijk al van David Bowie, maar persoonlijk prefereer ik dit nummer. Deze versie. En we gaan nu richting twee uur. 9 minuten voor 2. En toen hoorden we niks meer. Oh, je van die mensen die worden geboren met dikke vingertjes. Ik zal je vertellen, ik ben er eentje van. Dan gaan we gewoon weer verder hoor. Ja, die Kurt cobain die heeft het heel erg goed in de gaten gehad en die wist ook precies hoe het moest. Alleen ja, hoe die met zichzelf om moest gaan. Helaas, helaas, helaas, helaas, helaas. ja, wat doen we eraan? Live Corso natuurlijk. En dat. En dan gaat ook uh, het volgende nummer. Maar hier is een andere nummer, ik kan het Wat is het? Ik dit zelf doen? Doe het Oké, wel. Ik denk dat ik het in een andere key probeer. Ik probeer het in de normale key. Ja, als het zo'n slecht klinkt, dan moeten deze mensen gewoon wachten. Ja, want mensen die mixen werkelijk alles door elkaar heen, en dan word ik soms best wel een beetje moe van, hè? Maakt helemaal niet uit. We gaan richting de klok van twee uur. Het 4 vier minuten voor twee. En we zetten eens dus even een klassiek stukje in van Black Sabbath. Ja, dit is Black Sabbath. Nummer heet Fluff. Tot aan de klok van twee uur.